voor spoedige start. Dit is Rojcha Pekama met het NOS Journaal. Antenaren van binnenlandse zaken hebben de afgelopen maanden zo'n 100 advertenties van de website Marktplaats en Tweedehands laten verwijderen. In die advertenties werd adresfraude gepleegd of uitgelokt. Adverteerders bieden dan bijvoorbeeld woonruimte aan waarvoor de huurders zich niet hoeven in te schrijven bij de gemeente. Adresfraude wordt bijvoorbeeld gepleegd door mensen die een uitkering of toeslag willen aanvragen waar ze geen recht op hebben. Zoals bijstand, huurtoeslag of studiefinanciering. Anderen proberen juist onvindbaar te blijven voor de politie of de belastingdienst. In een speciale uitzending van het tv-programma 1Vandaag is PVV-leider Wilders gekozen tot politicus van het jaar. Hij kreeg de meeste stemmen van kijkers die zich hadden opgegeven voor het 1Vandaag-opiniepanel. Wilders eindigde net boven GroenLinks-leider Klaver en PvdA-minister Dijsselbloem. In 2010 en 2013 won Wilders ook al. De eenvandaag-verkiezing werd vorig jaar gewonnen door oud-minister Frans Timmermans. In een toespraak over de strijd tegen IS heeft president Obama gezegd... dat de terreurorganisatie sinds de zomer geen succesvolle grondoperatie heeft uitgevoerd in Syrië of Irak. We raken IS harder dan ooit, zei Obama... Volgens de president is de IS 40% kwijtgeraakt van de gebieden die ze ooit in Irak hebben veroverd. Toch vindt Obama dat het niet snel genoeg gaat. De Amerikanen hebben de strijd tegen IS geïntensiveerd na de aanslagen in Parijs en San Bernardino. Op een vakantiepark in Breskens is een vliegtuigbom gevonden. Het is waarschijnlijk een 1000 ponder. Er is volgens de gemeente Sluis geen direct gevaar voor de omgeving. De bom is gevonden tijdens bouwwerkzaamheden op de camping van het vakantiepark. Omroep Zeeland schrijft dat de explosieve opruimingsdienst Defensie het explosief vanavond onschadelijk maakt. Daarna wordt er een plan gemaakt om de bom te verwijderen. Het weer vanavond en vannacht bewolkt en lokaal wat regen. Morgen veel bewolking, in het noorden af en toe nog wat zon. S'avonds gaat het vanuit het zuidwesten regenen en dan wordt het 6 tot 9 graden. Dit was het NOS Cfm, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Er staan op dit moment geen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 Mijn naam is Auken Beuving en we hebben voor de twee uur altijd wat rustige muziek op de rol staan. Alhoewel, soms lukt dat, soms is dat toch minder. A few good men in the heart of the sea. Springbreakers, Random Hearts, Bridge of Spies, ja, veel om op te noemen. En zoals we doen gebruikelijk beginnen we twee uur altijd met een bekende hit uit Film. En dat is deze keer de uh, film Reservoir Dogs Ginger. De George Baker Selection Little Cream Bag. a little green De eerste film van uh, Tarantino, Reservoir Dogs. En die is vannacht op televisie. Heb je hem nog nooit gezien of wil je hem nog een keer zien? Om tien over half één op RTL 7 begint hij. Uh, als je morgen moet werken, nou, laat dan je recorder snorden. Dan kan je hem nog een keertje terugkijken. zit mooie muziek in. Ook onder andere The Magic Carpet Ride van Bethlehem. Ja, we kennen dat nummer natuurlijk beter van Steppenwolf. klein stukje dan maar. zoveel Magic Carpet Ride van Bethlehem. Uit film Reservoir Dogs. Uh, ook een film. Er zijn heel veel bekende films. Deze week op televisie. A Few Good Men. Met een film uh, over een uh, leger. Code road zou ik maar zeggen. Uh, van een uh, film met. Uh, in de, de muziek is van Mark Shaman. Uh, daar ga ik wat uit draaien. Ik, ik, ik zat me eigenlijk achter te vragen wie de muziek gecomponeerd had. Maar het is Mark Shaman. Facts and Figures is het nummer. deze film die aanstaande vrijdag op televisie is. En dat is de Quantamo B... Heel goed Man, aanstaande vrijdag om half negen, RTL 8. Uh, een rechtbankdrama uh, gespeeld in het, in het leger. En uh, militair advocaat Kaffi, de cruise, moet met slimme bluf zien te bewijzen... dat de ijzervrete kolonel Jessup verantwoordelijk is voor de moord op een jonge marinier. In een prachtscène wordt de in smetteloos wit geklede cruise door Nicholson op zijn nummer gezet. Ik wil dat jij in dat witte mietjespak een paar beleefdheden uit het Harvard-bekkie perst... Als je wat wilt hebben, een fotocopie in dit geval moet je dat netjes vragen. Ja, prachtig scène is dat. Uh, dan kom ik terecht bij weer een andere film die ook op televisie is. Dat Spring Breakers. Een film met vier sterren. Ook aanstaande vrijdag, half elf, begint die NPO 3. Dus geen reclames tussendoor. Ik ga er gewoon wat muziek aan draaien. Want Een bijzondere film, ik moet zo vertellen waarover die gaat. Spring Breakers. Ik begin met de nummer van Skrillex. Monsters on Strings. Ellie Goulding, uh, uh, volgens mij is ze genomineerd voor een Golden Globe Award. Voor dat mooie liedje van, uh, uit Fifty Shades of Grey. Uh, ook genomineerd is, zie ik hier op het lijstje staan. Uh, uh, Sam uit uh, Spectre. Writing on the Wall. Ja, tijd voor een andere film, een nieuwe film. We draaien oud en nieuw door elkaar. Oh ja, Love me, like uh, Love me Like You Do heet het nummer van Ellie Goulding. Wat genomineerd is, dat had ik nog niet gezegd. Er zijn er nog wel meer, maar die zal uh, de volgende keer draaien uit genomineerden. Uh, een nieuwe film, In the Heart of the Sea, Arriving at Nickerson Lair... Het gaat, de muziek is gecomponeerd door Rock Barnold. En het is een verhaal over, het is eigenlijk een drama en een actiefilm. Het vraagt over Walvis's vaders. Uh, nou, mooi gefilmd, 3D gefilmd. Ik zal nog twee nummers laten horen. Farewell. Welk zal deze uitdraaien? En overige bemanningsleden van de Essex leiden de schipbreuk... doordat een wraakzuchtige witte walvis hun boot sloopt. Herman Melville peuterde jaren later bij een overlevende... het onwaarschijnlijke verhaal los om zijn klassieker Moby Dick op te baseren. Visueel zit de film op wat onderwatershots na goed in elkaar. Howard levert met, prima, levert met prima actie en voldoende vaart een degelijke familiefilm af... die nooit echt verveelt... Maar met zijn clichés door doorspekte oorspronkelijk verhaal laat, in tegenstelling tot Melville's boek, ook weinig indruk achter. Muziek is aardig van Rogue Band. Farewell. <tied> Zover deze mooie klanken. Het loopt tegen Kerst, dus af en toe wat kerstmuziek moet kunnen. Een mooie film is The Snowman, de muziek van Howard Blake. Heel bekend is het nummer van Ella Jones, Walking in the Air. En ik heb nu gekozen voor de uitvoering van Nightwish, Walking in the Air, als eerste kerstmuziekje. Uitvoering van Walking in the Air, deze keer van Nightwish. Uh, maar er zijn zoveel uitvoeringen van dit nummer: André de Alan Jones. Nou, te veel om op te noemen natuurlijk. Dan zijn we bij het hoofdstukje kerstmuziek, en dan is het ook een hele mooie uitfilm: Merry Christmas. zo in de muziek van uh, Merry Christmas. Muziek van Philippe uh, Rombie. Uh, van de week zat ik nog een film na te kijken... die ik had opgenomen. En dat was de film Random Hearts. Een verhaal van een uh, politieman... die het bericht krijgt dat zijn vrouw in een vliegtuig zit. En die zat naast een andere man... waarmee ze eigenlijk een relatie had. En de politieman gaat dat onderzoeken... en ontmoet de vrouw... van uh, uh, de, de man met wie zijn echtgenote een relatie had. Uh, er zit mooie muziek in van Dave Crushen. En dit is voor Looking for Peyton. Dat was de, uh, zijn echtgenote... 1999, muziek van Dave Gresham en dat is een bekende jazzman. Uh, ja, nog een nummertje van deze cd. Het nummertje Dutch, dat is de naam van de politieagent, die op onderzoek uitgaat met wie zijn echtgenoten nou eigenlijk een uh, relatie had. Dutch. avond wat jazzmuziek erbij is, niet verkeerd toch? Uh, Random Hearts heet de soundtrack. De muziek is gecomponeerd door Dave Kirshen. En het is een echte jazz soundtrack, zou ik maar zeggen. Uh, dan kom ik bij een tekenfilm die afgelopen zaterdag op televisie was. En die is getiteld Un Monstre à Paris. En de muziek is van Patrice Ranson. Et La France de Paris. Verolijke muziek. En dat kan geen kwaad natuurlijk die, in die donkere dagen. La rencontre. film met leuke muziek. Ja, uit de film Sugar, Sugar Punch zit ook een aardig muziekje in. En dat is van Carla Gugino en Oscar Isaac, Love is the Drug. En als je dat op YouTube opzoekt, dan zie je een fantastisch filmpje daarvan. Uh, YouTube, Carla Gugino en Oscar Isaac, Love is the Drug... Good evening, gentlemen. We've got a great night in store for you. I see a lot of new faces out there, as well as some familiar ones, so I'm not going to yammer on too long. I want you all to sit back, enjoy the service, the, s the scenery, but most of all, enjoy the show. Hit it. All right. Een nummertje uit de Polar Express, kerstfilm van Alan Silvestri. En dan de Toys. Week 21 december is natuurlijk helemaal vlak voor Kerst. En dan uh, gaan we uh, helemaal los met Kerstfilms en Kerstmuziek. Uh, uh, vandaag heb ik een paar dingetjes gedraaid wat de moeite waard was. Ik zie dat het weer tegen de klok van 11 loopt, dus de hoogste tijd voor Philippe Rombie. Je hebt geluisterd naar CFN Cinema. Samengesteld en gepresterd in de autobeuving. Ja, ik had eigenlijk nog één film op de rol staan. Rich of Spies is er niet van gekomen. Houd goed volgende week. Ik wens je een hele goede week toe en aanloop naar de kerst. Heel veel films natuurlijk. Heel veel films komen eraan. En ook in de bioscopen draaien mooie films. Veel plezier. Heel veel plezier. En voor zo direct. Sleep wel En morgen gezond weer op. Tot volgende week. Hetzelfde tijd. dezelfde zender.